Goeie plek verder naar de finale. En gold vooraf aan dit olympisch roeitoernooi deze regatta toch als de belangrijkste medaillekandidaat voor Nederland. En dat moet in de finale dan maar eens duidelijk worden. Dan willen we het zien wat is echt de kracht van deze Nederlandse oranje boot. Hij valt echt op in het veld. Mooi om te zien. En ook goed dat ze toch met die technologie iets hebben kunnen doen. In ieder geval bij de vrouwen 8. Mooie race, goed gedaan, permanent aan de leiding geleverd, Veel gegeven, denk ik, maar er is nog tijd om te herstellen. En als het ergens niet aan ontbreekt, is het aan fanatisme, aan de wil... om straks iets neer te zetten. En de acht bij de mannen is verder, de acht bij de vrouwen is verder. Allemaal goede berichten. En dan, dan willen we straks wel eens zien wie er echt de sterkste is. Wat Nederland is het, verder. Onze, naar de onze stuurvrouw Ragnar was by far het hardst aan het schreeuwen, zo te zien. Ja, en die heeft ook by far de mooiste ogen van alle stuurvrouwen in de acht. Kijk, dat weet Ragnar nu ook weer. Uh, Buiten gewoon somber over het resultaat van Lennart Stekelenburg. Is het voldoende? Nee, mijn bange vermoedens zijn helaas uitgekomen. Hij heeft het net niet gered, Lennart Stekelenburg, met die tijd van 2.18.02. Dat is de 18e tijd overall. En dat is dus twee plaatsen te laag om zich te kwalificeren voor de halve finale. En zo sneuvelt Stekelenburg opnieuw in de series, net als op de 100 meter schoolslag. En is dit Olympisch toernooi dus een grote teleurstelling voor hem tot nu toe. Er komt nog wel die wisselslag, estafette, komende zaterdag. Maar als zwemmer ga je hier toch vooral naartoe om individueel wat moois te laten zien. En dat heeft Stekelenburg bij zijn eerste Olympische Spelen niet kunnen doen. Hij ligt eruit. Wie zijn er dan wel door? Eigenlijk wel zo'n beetje alle favorieten. Daniel Giurta, de regerend wereldkampioen uit Hongarije... had de snelste tijd, 2-0-8-71... voor de twee Britten, Michael Jamieson en Andrew Willis. En natuurlijk is ook Kozuko Kitajima de regerend Olympisch kampioen door als vijfde. hem zien we dus vanavond ook terug in de halve finale, maar geen Lennart Stekelenburg, dan dus op de 200 meter schoolslag. En als u denkt thuis, hoe zit het nou met mijn horloge, loopt het wel op tijd, want het is toch al lang 12 uur geweest, dan heeft u gelijk. Zeg het maar als hij loopt. Tom van Dijk, goedemiddag. Goeiedag. Goeiedag. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Ik wou graag het volgende zeggen. Heeft u iets op uw leven? Je mist de Nederlandstalige muziek. Of iets heel anders? Die fruitvliegen, daar word je dus helemaal lijpje op van in Nederland, hè? Bel iedere dag tussen 2 en half 3 0800-1101. Ik wou niet klagen, ik wou alleen wat vragen. Naar... Klagen ja. maar vragen, mag ook, mag ook. Ga je gang. In gesprek met Van het Hek. Hey Tom, mensen? Ja. 0800-1101. Hoi, daar ben ik weer, man. Ja. Hallo, hoi. Nou, er waren er wel genoeg weer, toch? Dit is Radio 1, 12 uur. De Radio 1 Sportzomer. Willemijn Veenhoven en Felix Murders. We gaan kijken of Elisabeth Willebroortse het beter doet dan Guillaume Elmond bij het judo. En u kunt meekijken in de studio als u dat wil. Ga daarvoor naar radio1.nl. Het NOS Nieuws met Mark Visser.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 Ook op andere plaatsen in Syrië worden weer gevechten gemeld. In de hoofdstad, Damascus is het vooralsnog rustig. Michel Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux, komt vrij. Een rechtbank in de Belgische stad Bergen heeft dat bepaald. Aan de vervroegde vrijlating zijn wel voorwaarden verbonden. Correspondent Joris van Poppel. De belangrijkste voorwaarde is dat ze naar een klooster gaat. Een klooster in de buurt van Namen. Uh, en daar kan ze dan uh, nou ja, uh, onderduiken, zich in ieder geval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 Tankopslagbedrijf Otviel heeft algemeen directeur Geert IJsink op straat gezet. Het bedrijf in het Rotterdamse botlekgebied kwam in opspraak vanwege de gebrekkige veiligheidssituatie. Bij veel opslagtanks voor chemisch materiaal werken de koel- en blusvoorzieningen niet en zijn leidingen lek. Afgelopen vrijdag werd Otviel uit voorzorg stilgelegd.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 Yudoka Widaboortse is wel door naar de volgende ronde. Ze versloeg haar tegenstander uit Libanon op Ippon. Zometeen is die wedstrijd te horen de volgende ronde. Zwemmer Sebastian Verschuren die heeft zich op de 100 meter vrije slag geplaatst... voor de halve finale. Hij eindigde in de series als derde. En Lennart Stekelenburg die redde het op de 200 meter schoolslag net niet. Bij het roeien gaat de Nederlandse vrouwen Vrouwenacht naar de finale. Ze eindigden in hun race op de eerste plaats. En de Nederlandse hockeyvrouwen die hebben ook een tweede groepswedstrijd gewonnen. Japan werd met 3-2 verslagen... En donderdag speelt Oranje de derde groepswedstrijd, dat is tegen China. Tot slot het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en af en toe lichte regen. Temperatuur die ligt tussen de 19 en 22 graden. Vanavond wordt het droger, dan morgen begint zonnig. Maar op het einde van de dag volgen er onweersbuien en het wordt dan zo'n 25 graden. AMB ah, verkeersinformatie. Er staan op dit moment drie files. Ze staan op de A15, Nijmegen richting Rotterdam. Voor Gorkum, 2 kilometer. A27, Gorkum richting Utrecht. Tussen knooppunt Everdingen en Hagestein, 2 kilometer door wegwerkzaamheden. Daar is nog één rijstrook beschikbaar. En op de A50, Arnhem richting Os, daar zijn ze ook bezig met wegwerkzaamheden. Daarom tussen knooppunt Valburg en Ewijk, 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Over oh, een paar minuten komen we dus Elisabeth Willebroert zit in actie voor haar tweede partij in de achtste finale. Maar eerst gaan we naar Michelle Martin, de ex-vrouw van Mark Dutrop. Hier zijn, live vanuit Londen, Willemijn Veenhoven en Felix Murders. Michelle-Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux komt vrij. Dat heeft u net gehoord. Dat heeft een rechtbank in België bepaald. Die beslissing komt enigszins als een verrassing. Marc Dutroux werd acht jaar geleden veroordeeld tot levenslang. Onder meer voor het ontvoeren, verkrachten en vermoorden van zes meisjes. Consument Joris van Poppel, we hoorden het je net al even uitleggen. Maar nog even kort: waarom komt zij nu vrij? Nou, het is in België gebruikelijk dat je vrijkomt als je een derde van je straf hebt uitgezeten. Uh, Martijn zit ondertussen, omdat ze tien jaar in voorarrest heeft gezeten, zit ze nu al 16 jaar uh, vast. Uh, dus ze heeft recht om vervroegde uh, vervroeg vrijlating aan te vragen. En uh, nou ja, ze zegt nu, dus ze heeft haar leven verbeterd en ze heeft een goed reintegratieplan. Dus de rechter die kon dat niet weigeren en die heeft het nu toegekend. Ze is een, een gelovig mens geworden en nu um, gaat ze naar een klooster in de buurt van Namen. Ik zat me af te vragen, zit dat klooster daarop te wachten? Nou ja, die zusters die zeggen dat ze, dat ze geschrokken waren toen ze de vraag kregen van de advocaat van, van Martin. Maar dat ze, er, dat ze het er uitvoerig over gehad hebben. Dat uh, iedere, uh, iedere zuster die daar zat zich erover mocht uitspreken. Het is zit het er niet zoveel meer. Het is een, het is een kleine orde van, van bejaarde nonnen uh, die, die nauwelijks contact hebben met de buitenwereld. Die ook wel wat vers bloed kunnen gebruiken, werd die zelfs al in een krant geschreven. Maar ja, uiteindelijk hebben ze toch besloten dat ze haar uh, niet kunnen weigeren, al weten ze hoeveel leed Martijn en haar man ex-man Dutroux eh, hebben aangericht. En de ouders van de slachtoffers hebben nog hun best gedaan om te voorkomen dat ze daar terecht kon. Ja, zeker. Die hebben brieven geschreven aan alles en iedereen, aan alle bischoppen van België, aan dat klooster, aan andere orders, met, het met, met de smeekbeden om haar eh, niet toe te laten. Um, dat heeft niet geholpen. Dat hielp vorig jaar wel. Toen zou Martin al naar een Frans klooster gaan. En toen heeft Paul Marchal, een van de, de, de vaders van uh, de slachtoffers van Dutrouw, heeft toen met succes dat weten te voorkomen. Uh, dat is nu niet gelukt met brieven. Da Ouders zeggen nog wel dat ze ook nog juridische procedures willen gaan opstarten. Op een of andere manier, al lijkt de kans dat dat gaat lukken, niet zo heel groot is. Want alleen het Belgische parket generaal, het openbaar ministerie, kan nog in beroep gaan tegen deze beslissing. Ja, een juridische procedure om eigenlijk te voorkomen dat ze vrij zou komen. Probeer, ja, precies. Dus... Ja, ja. Ja. Het pakket-generaal heeft nog 24 uur om in beroep te gaan. Uh, en misschien dat de ouders op een of andere manier toch nog een mogelijkheid hebben, maar waarschijnlijk niet. Uh, nou ja, die ouders proberen natuurlijk alles, zetten alles op alles om dit te voorkomen. Correspondent Joris van Poppel, dankjewel. je wel. Willemijn, weet jij nog wat je het hele weekend hebt gezongen naar die fenomenale opening van de Olympische Spelen vrijdagavond? Ja, <laughs> tot, uh, tot jij er gek van werd. Sweet dreams. The Eurythmics. Ik de hele dag weer naast me bezongen. Maar. Three dreams are made of this. Oh, oh, oh, oh. Ga dan maar door. Ach, je ik kan het. Nou, okay, ik kan het niet. Maar het, het, het, het klinkt aardig, toch? Het is een mooie. Het is, ik boog het. Je hebt gelijk. De Radio 1 Sportzomer, column. En vandaag is dat een column van Peter Minninghoek. Bij alle vreugde mogen we ook wel even stilstaan... bij het verdriet dat door de Olympische Spelen... over sommige van onze deelnemers wordt uitgestort... De illusies die vermalen worden, de dromen die belachelijk worden gemaakt. Jeroen Moren, Edith Ente, Nick Driebergen, Sebastian Verschuren. Nergens ter wereld worden per vierkante meter meer tranen vergoten dan in Londen deze dagen. Zaterdag stond Inge Dekker zonder het verhoopte estafette goud op het erepodium. Met de rechterhand droogde ze haar rechteroog. Uit het linkeroog bleven tranen stromen. Inge Dekker was verdriet geworden. Ze was in verdriet veranderd. Denk ook aan onze judoka's. Een heel leven getraind, alleen voor dit moment. Alles opzij gezet, elke dag om vijf uur opgestaan. Gebeukt, gevochten, overal dwars doorheen. Nu is eindelijk het moment daar. De grote dag, het Olympisch judo-toernooi. De scheidsrechter geeft een teken. De tegenstander loopt naar je toe en gooit je in één keer op je rug. Ippon, klaar, afgelopen. Jammer, Edith, jammer, Jeroen. Misschien tot een de volgende keer. Ik beetje spannend vertellen, Bob. Ja, dat was Peter Binnendorp. Uh, ja, Bob, Bindendorp. een beetje spannend te vertellen dus. <laughs> de rugnummers, uitslagen, cijfers, kom op. Ja, we hebben toch wel sensatie gehad hier op de 200 meter vlinderslag bij de vrouwen zojuist. Terwijl op de achtergrond het geluid te horen is van de 4x200 meter vrije slag. slagestafette bij de mannen. Dat duurt nog wel even, dan kan ik mooi die uitslag melden van die 200 meter vlinderslag vrouwen dus. Waar er toch wel een schok hier door het zwembad ging. Omdat Ellen Gandy namelijk werd uitgeschakeld. Een van de plaatselijke favorieten uit Groot-Brittannië. Geboren hier in Bromley. In een voorstadje van Londen. En zij was vorig jaar tweede op het wereldkampioenschap en was zeker verwacht in de halve finale, in de finale. Medaillekandidaat, misschien wel voor het goud, maar ze ligt er gewoon uit. Notabene Ellen Gandy die er persoonlijk nog aan heeft bijgedragen dat de Olympische Spelen nu in Londen zijn. Want uh, acht jaar geleden was er hier een PR-campagne om de inwoners van Londen warm te maken voor de Spelen. Back the bid heette dat, steun het bid. Gandy werd als 12-jarig meisje gevraagd om samen met nog een paar jeugdige zwemsters van haar toenmalige club een fotoshoot te doen en een tijdje later zag ze zichzelf terug op een enorme poster aan de muur van het Victoria Station. En die posters, die hebben de aandacht gevestigd op de Olympische plannen van toen, hebben het enthousiasme aangewakkerd en uiteindelijk kreeg Londen in 2005 die spelen toegewezen. Gandy had daar dus een kleine bijdrage aan geleverd. Had hier zo graag willen schitteren. Maar dat is dus van geen kanten gerukt. Een zwakke race. 17e tijd. Eén plaats te laag. En dan lig je eruit. Weg Olympische Droom. Zo hard kan de topsport soms zijn. De snelste tijd. Overigens werd geswommen door Kathleen Hersey uit de Verenigde Staten. 2 41 Gevolgd door Liu Yang Zhao uit China en de andere Britsen. Die deed het een stuk beter. Gemma Low Zij eindigde als derde en haar zien we dus wel terug in de halve finale vanavond. Twee judokers vandaag op de mat. Guillaume Elmond is al uitgeschakeld in de eerste ronde. En Elisabeth Willebrood, deed het goed in haar eerste ronde. En staat nu in de achtste finale. Ze staat op de mat. Theo. Tegen Severine Nebi uit Burkina Faso, 29 jaar. En dat zijn natuurlijk tegenstanders die je zou je moeten kunnen verslaan. Dat komt omdat Elisabeth Willeboorts zevende op de world ranking staat. En de nummers 1 tot en met 8 die zijn geplaatst. En dat betekent dat je de sterkste tegenstanders in de beginfase ontloopt. En dat is dus het geval bij Elisabeth Willeboorts. Die Libanese Die ging er dus af met de Ippol na een houtgreep. Die moest opgeven. En nu dus tegen Severine Nebi. 29 jaar, die derde is op de Afrikaanse kampioenschappen. En één keer tegen de Nederlandse heeft gejudood. In Rotterdam was dat op de Grand Prix daar. Op het eigen veld zou je kunnen zeggen van Willeboortse. 2010, toen was er winst voor... ...voor Wille Boortse. Dus dat resultaat neemt ze in elk geval mee naar deze wedstrijd. En de wetenschap ook dat de winst in deze partij... ...eventuele winst haar brengt bij de laatste 16 op dit toernooi. De eerste minuut zit erop. En we hebben nog wat aanvallende acties gezien die niet goed waren voor punten. Maar Wille Boortse neemt het initiatief tegen het meisje uit Burkina Faso. 29 jaar. Ook een land waarvan je denkt, Guido, hoe doen ze dat daar? En onder welke omstandigheden... Maar ze staat hier toch, ze heeft zich toch gekwalificeerd. Het is geen koekenbakker om zo te zeggen. Ze heeft voldaan aan de eisen die het IOC stelt en die haar land stelt. Maar nu loopt ze tegen een straf aan, een Shido, een gele kaart. Je kent het inmiddels vanwege passiviteit. Die komt op het bord en die tellen we lekker mee voor Elisabeth Willeboort. Met 3,5 minuut nog te gaan in deze wedstrijd. ...zien we Willem die het initiatief neemt en uh, de aanvallen probeert te maken... ...en nu het grondgevecht terecht komt met de dame uit Burkina Faso... ...die uh, ja, op haar knieën ligt en een beetje hulpeloos op met één beentje en moet opgeven. Ik kan het uh, niet goed zien, maar het zal een armoverstrekking geweest zijn. Ik zat uh, op de rug te kijken van, uh, van uh, Nebi... Maar uh, daar gebeurde iets, een armoverstrekking denk ik, waardoor uh, zij op heeft gegeven. En Willem zonder al te veel inspanning met Ippon ook deze tweede partij wint. Twee minuten heeft ze gejudood, eigenlijk nog niet eens. En dat is lekker, geen onnodige energie verspeeld in deze fase van het uh, toernooi. Want het kan nog een lange moeilijke dag worden en dan is het lekker als je de eerste twee partijen... Betrekkelijk makkelijk vindt met Ipon. Dat doet ze straks. Ze zit bij de laatste 16. Wordt het andere koek, dan gaat ze tegen de Chinese Xu. Radio 1. Sportzomer tweet. De lucht klaart op hier boven Elli Pelli. En uh, daar is Luc. Ja, uh, ik heb al een tweetje binnen van uh, uh, Willeboortse... Van Ed uh, Superchiva. En die zegt willenborsten of zo is kapot hard. Dus dat is een positief tweetje voor haar. Gefeliciteerd daarmee. andere heerlijke hashtag is uh, Worldwide Trending Topic vandaag. Hashtag Rejected Olympic Events. Oftewel Olympische sporten die het niet hebben gehaald. En zoiets begint dan vaak serieus. Mensen die vinden dat honkbal een Olympische sport moet worden. En dat eindigt dan in totale chaos. Sodom en Gomorra op de timeline. Een top 5 van de leukste: hashtag Rejected Olympic Events: 1. Teletubbies Taekwondo. 2. In Groomschelden. 3. worstelen met je persoonlijke demonen, 4. through so there en vijf verstoppertje. Ja, wij van de Twitter moeten altijd hard om onszelf lachen. Meegiegelen doe je op hashtag, dat is hekje voor Felix, rejected ja. Olympic events. Nog meer uh, training gedoe. NBC veel wordt uh, veel besproken. De Amerikaanse zender NBC zendt namelijk de Olympische Spelen wel uit. Alleen dan wel op tijden dat de Amerikanen wakker zijn. En dat doen ze net alsof het live is. Heel vervelend vinden veel Amerikanen die op bijvoorbeeld Twitter... overal al kunnen lezen wie er heeft gewonnen. Laatste blunder van NBC is het uitzenden van een promotiefilmpje. Er zou later op de zender een interview komen met een zwemster... die goud had geworden. En even later moest die race nog worden uitgezonden. En op dit moment gaat het vooral over het Twitter-account... van een bepaalde journalist. Die had kritisch getweet over de NBC. En daarna werd zijn account door Twitter verwijderd. En er zit dan een luchtje aan, vinden de mensen op Twitter. Het is interessant om te volgen. Hashtag, je dus Felix, NBC veel. Je begint het te leren. Ja, ik doe mijn best. Er is iets gebeurd, jongens. Iets ergs. Um, er is een uh, Olympisch liedje gemaakt. En die gaat nu rond op Twitter. Willen jullie hem horen? Mm -hmm. hey. mm -hmm. ja. ja. Nou, komt-ie. Het hele stadion gaat lekker in galop. No! Dit is gewoon dus fout. Het is niet goed. Fout. Op Twitter wordt hij helaas wel steeds populairder. Maar Jury 21 vraagt zich af waarom er alleen maar idiote muziek wordt gemaakt... voor grote evenementen zoals dit of het EK. Ik ga daar induiken. Kom erop terug. Straks rond half vijf gaan we dat liedje voor eens en voor altijd de nek omdraaien. Dan tot slot. Hockey. Oh, de nippertje is een beetje de teneur op Twitter. 3-2 won Nederland van Japan. Oud scheidsrechter Mario van der Ende vond het op Ed Mario van der Ende... toch nog spannend worden. Onbegrijpelijk tegen zo'n zwakke tegenstander. Oud tennisser. Raymond Sluiter roemt op het Raymond Sluiter doelpuntenmachine Kim Lammers. Als Kim Lammers zou voetballen, zal ze volgend seizoen bij Real Madrid of Manchester City spelen. Wat een spits. En Mario van der Ende nogmaals, die had er echt een slecht gevoel over. Hij tweet afgelopen. Laten we het vroege tijdstip maar als excuus aanvoeren. Ik zal wel drie punten in de tas. Snel vergeten, zaadpartij. Zijn zijn woorden. Ja, oh, ik zeg het niet. En dan nog uh, tot slot Ed uh, zinnetjes. Swag is een soort van. Uh, dat het tof. Ed <laughs> Ja, Ed zinnetjes. Die twitterde gisteren nog. Retweet als jij denkt dat Dex Elmond goud gaat winnen. Nou, dat deden 250 mensen. En die hadden het allemaal fout. En ook zijn broer Guillaume Elmond. Die vloog er in de eerste ronde uit. Op besluit van de scheidsrechters. Jeroen Elshoff is op Ed Jeroen Elshoff boos. Krijg toch wat met je vlaggetjes? Hashtag heb je uitgeschakeld. Thijs Turenhout twitter dat het echt nergens over ging. Elmond gooit dat stokbrood tot twee keer toe bijna op zijn rug. En die Franse deed alleen maar schijnaanvallen. En volgens Ed Bas zou Elmond makkelijk gewonnen hebben... als de scheidsrechter gewoon zijn ogen had opengedaan. Dat waren de tweets. Het is een beetje, nou, een beetje chagrijnig eigenlijk op de Twitter vandaag. Maar misschien wordt het nog wel beter als we een medaille pakken... of als het allemaal wat beter gaat op de Olympische Spelen. Half vijf hoor je dat hier op Radio 1. Luke, you always make my day. 4 Viermaal 200 meter vrije slag die is gezongen in Aquatic Center in Londen. En Bob van der Tak heeft de uitslag. Ja, twee heats waren het maar. 16 landen en acht gingen erdoor naar de finale van morgenavond. Amerika met de snelste tijd. En dat terwijl de Amerikanen echt wel in een fantasieopstelling zwommen. Want geen Ryan Lochte en Michael Phelps. Die hoeven in de series niet in actie te komen. En dus wel Hawking, McLean, Tarwater en Dwyer. En dat zijn nog niet de grootste namen uit het Amerikaanse zwemmen. Maar hielden toch makkelijk de concurrentie af. 7-0-6, 75. De snelste tijd. De snelste tijd Voor Frankrijk. Dat ook zeker nog niet in zijn sterkste formatie. Zwom met Stravius, Malet, Leveau en Lefer. Want daar missen we natuurlijk. Yannick Anjel, de kampioen van gisteren op de 200 meter vrije slag individueel. Die zal er morgenavond bij komen. En dan zullen de Fransen een stuk harder gaan. Want Anjel is werkelijk in een supervorm. Duitsland op de derde plaats in deze ochtendsessie. Vijfhonderdste achter de Fransman. Duitsland wel met de beste zwemmer in het water. Dat was slotzwemmer. Paul Biederman, Rijkleeg Klop, op de laatste meters van Clément Lefer, de Fransman. Verder door naar de finale Australië als vierde. Maar ook de Australiërs in een fantasieformatie. Die gaan natuurlijk morgenavond wel al hun kanonnen... Opstellen en dan zal dat een stuk harder gaan. Groot-Brittannië door als vijfde, China als zesde, Zuid-Afrika als zevende. En Hongarije sluit de rij als achtste. En daarmee zit het ochtendprogramma hier in het zwembad erop. En kijken wij dus vooral uit naar de halve finales en de finales van vanavond. Met dan in de halve finale dus Sebastiaan verschuren op het koningsnummer. De 100 meter vrije slag. Little Numbers wordt zo meteen gezongen door Boy. En Boy is een muziekduo dat uit de Zürcher zangerin Valeska Steiner en de Hamburger Musikerin Sonja Glas besteedt. Dat weet u alles. Daar hoef ik verder niks meer te vertellen.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 In Delhi daar rijdt de metro niet meer en zitten duizenden reizigers vast. De politie heeft 4000 extra agenten ingezet. De stroomstoringen worden onder meer veroorzaakt... dat er meer elektriciteit wordt gebruikt dan energiemaatschappijen kunnen leveren. Tankopslagbedrijf Otviel heeft algemeen directeur Geert IJsink per direct aan zijn functie gezet. Het bedrijf in het Rotterdamse botlekgebied is in opslag gekomen vanwege de gebrekkige veiligheidssituatie. Bij veel opslagtanks voor chemisch materiaal werken de koel- en blusvoorzieningen niet en zijn de leidingen lek. Het bedrijf heeft meteen een nieuwe interim directeur aangesteld.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 Frontale storingen veroorzaken vandaag veel bewolking... maar worden vanavond gevolgd door het binnenstromen van warmere lucht uit Frankrijk. En daar profiteren we vooral morgen van. Vanmiddag is het overwegend bewolkt met af en toe een beetje regen. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Windkracht 2 tot 3 in het binnenland en windkracht 4 aan de kust. En het wordt maximaal 19 graden in Friesland en 22 in Zeeland. Ook vanavond zijn er veel wolkenvelden en valt soms wat regen. Komende nacht trekt de neerslag weg en klaart het op. De minimumtemperatuur komt rond 12 graden te liggen. Morgen verloopt een groot deel van de dag zonnig en droog... met maximaal van 24 graden op de wadden tot plaatselijk 28 in het zuidoosten. Een aantal onweersbuien maakt vanaf het eind van de middag wel weer een eind aan de warmte. Donderdag wordt het met een graad of 23 weer wat minder warm. En met een afwisseling van stapelwolken en zon en een enkel buitje... keren we terug naar het Hollandse zomerweer. ANWB Verkeersinformatie. er staan een file op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Voor Gorkum 3 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks de reactie van hockeycoach Max Kaldas op de overwinning van zijn team tegen Japan. Eerst wil wij het hebben over de triltoren. Triltoren, ja, lijkt mij een mooi uh, woord voor kanshebber, uh, woord voor, um, uh, van het jaar. Lijkt ja, mij. Triltoren. Ja. Voor het eerst mochten journalisten vandaag in die triltoren langs de A12 bij Utrecht. Uh, ze komen kijken naar een technisch onderzoek van de gevel van het gebouw. U weet het nog, in die kantoortoren was tot eind juni Rijkswaterstaat gevestigd. Toen moesten die medewerkers in één keer allemaal het gebouw uit... omdat het zo trilde dat de kopjes van de tafel vielen. Sindsdien staat die toren leeg. Nou, Gary van Pinksteren mocht vandaag ook naar binnen. Als je dan binnenkomt, dan ja, is het alsof je in een gebouw binnenloopt... dat niet verhuurd is, zo leeg is het. Je ziet bijna geen sporen meer van de mensen die hier normaal werken. Er staan wel wat olijfbomen in de hal... Maar het is vooral heel erg leeg. Er is nog steeds niet bekend wat het nou geweest is. Er is wel bekend wat het allemaal niet is geweest. Het is niet geweest iets met het grondwaterpeil of een verzakking van het gebouw. De betonwand en de buitenkant zitten ook goed aan elkaar vast met spouwankers. De constructie is niet te licht, de vloeren zijn niet te dun. Er is geen sprake van metaalmoeheid, er is geen sprake van betonrot. Er is geen verzakking van de vijver op het terrein. Komt niet door het verkeer op de A12, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar wat is het nou wel? Wat ze vandaag onderzoeken is of het misschien komt... doordat er verschillende materialen die voor de gevelwand zijn gebruikt... uitzetten bij warme temperaturen en dan een trilling in het gebouw zelf... Veroorzaken. En nu mogen we naar binnen. Er groeit hier ook wat onkruid door het beton heen. Sommige van dat onkruid staat al tot mijn oksels, dus je kan wel zien dat hier een tijd lang geen mensen zijn geweest. De hoogwerker is nu binnen, ze zijn hem aan, hem op, aan het opbouwen. Mevrouw Hanneke Vuuregge, woordvoerder namens de Rijksgebouwendienst. Wat gaan ze straks doen? Nou, er gaan zometeen twee mensen van het adviesbureau die gaan naar boven. en die gaan precies kijken hoe die stalen constructie in elkaar zit. Of er nog voldoende ruimte. Want weten ze dat dat niet al? Ja, nou, natuurlijk weten we dat wel vanuit de bouwtekeningen. Maar we weten soms ook dat een bouwtekening en de realiteit. die willen we gewoon echt goed met elkaar matchen. Um, en het is zo dat de, um, uh, bij warmte zet het uit. en we willen zeker weten of er voldoende ruimte nog is in de constructie. dat hij die, die uitzetting uh, op kan vangen. Is die kans groot dat dat het nou is? Nou, we weten het niet en daarom zijn we op dit moment uh, het onderzoek aan het doen. Zorgvuldig voorbereid en we zijn er vandaag uh, behoorlijk goed naar aan het kijken. Dat doen we niet alleen hier in de Serre waar we nu staan, maar we doen het ook op alle andere etages. En als u nou uiteindelijk helemaal niets gaat vinden, hè, geen oorzaak, krijgt u dan de mensen ooit weer het gebouw in? Durven ze dan nog wel? Nou, het is een kwestie van nazorg, daar zijn we met Rijkswaterstaat nu al over aan het praten. Het is Want u dat... denkt al, wie weet, vinden we niks. Nou, het is natuurlijk wel een van de opties die we openhouden. We hopen natuurlijk dat deze onderzoeken wel wat opleveren, want daar kunnen we er iets aan gaan doen. Maar we zijn zeker ook bezig met de medewerkers te begeleiden in het hele onderzoek en wat we daarna gaan doen. Maar laten we niet op de zaken vooruit lopen. We zijn nu nog volop in onderzoek. Daarna um, komen de resultaten binnen. Die worden nog een keer doorgenomen door TNO en aan een second opinion um, voorgelegd. En vervolgens komt er pas een besluit. Dat zal allemaal nog enige weken duren. En pas dan weten we uh, of we een oorzaak hebben of niet. Al dus Hanneke Vurige van de Rijksgebouwdienst. Alfabiet. Dat is een groepje uit Denemarken, maar weet je waar ze tegenwoordig wonen? Nee. Ik weet het ook maar van. Duitsland. Van van, van de internet hoor. Londen. Van vier jaar geleden Fascination. Wat zei je dan over? Dat heel veel mensen een hekel aan dit nummer hebben. Excuseer oh, helemaal. Maar ik, vind het, ja, maar ik vind het wel. Je wordt er wel wakker van. En dat zeker, ja. Ik zie je in één keer opveren. Nou, hè. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Ik neem je mee. Ik neem je mee. De Oranje Zomer. En die is te horen tijdens deze Olympische Spelen... vanaf de Wilgenplas in Maarsen, daar van de camping Joris Kreugel. Die gaat met Marge, Margot en Tooske. zijn echte sportfreaks kijken heel veel naar de Spelen. Ja, ja, ja, ja, ja. Gaan inschrijven over drie jaar? Dan gaan we naar de Olympische Spelen. Ja, ja, dat doen we. Zeker weten. Alleen maar kijken, hè? Nee, nee. Niet. Ja. Alleen nee, maar nee, kijken meespelen. Nee. Dan gaan we eerst op de Evenwichtsbank. Het is een beetje stil op het recreatiepark. Het weer is niet mooi. En een weekend vol met activiteiten, ja, dat heeft zo waarschijnlijk zijn tol geëist hier. Behalve op de Jeudemoembaan. Waar onder andere Margot en haar moeder Toos, of Cato, zoals ze haar ook wel noemen, een wedstrijd spelen. En het woord Olympisch valt en ze beginnen gelijk over Marianne Vos, die wielrenster die zondag goud haalde. Vos is los, die eenwet. Ja, dat vond ik ook. Was het, uh, en ze was zelf ook helemaal emotioneel van. Hè, ja wel, ik vond het Wat wel. hebben we nou net zitten kijken? Uh, judo gaat door, uh, pijlenboog ging prachtig. Ja, ze maar zeggen: nu is het pijlschieten. Dat vind ik een hele nieuwe sport. Pijfelsen. Dat ze zo strak die, die zo strak zetten. En daar is Marian. Die heeft net een zoomba les gevolgd in de kantine. En op de baan vraagt ze aan Margot of ze nog een uh, lekker drankje heeft meegenomen. Zoals gewoonlijk. Ik, zo, ik heb nog geen EPO gehad. Hé, hey, je wou het dan niet zeggen dat jullie niks bij hadden. Maar. Nee, deze keer niet. Zijn Twee nou wanschers. Rosé of Port? Rosé? Nee. Toch? Ik dacht dat jij ook had een Port droom. Nee, Twee jaar geleden toch? Nee. Oh. Alleen maar Rosé. Toch Rosé hoor, maar jij had gelijk. Op de baan niet, maar naar de gewonnen Boel partij nemen Margot en haar moeder Tooske of Kato in de Staankeven een afzakkertje. Oh. En daar gaan we weer. Proost. Proost, Proost. Proost Op de overwinning, hoor. <lacht> op de overwinning, jongens. En op al die gouden plakken die nog er komen gaan. En die gouden plakken die wij gaan winnen. <lacht> en die wij gaan winnen, oké. Okay. Op de gezelligheid. <lacht> Margot is gek op dit soort zomers. Eerst voetballen natuurlijk, daar begonnen we mee. Olympische Spelen, jongens, zo'n prachtige zomer, Mijn man met al dat sport. Heerlijk. Ja, mag ook wel, want het regent toch constant. <laughs> Eigenlijk is de sport het middel om met elkaar wat te beleven. De tv gaat direct aan, want de Olympische Spelen zijn bezig. Het wacht is op de Nederlandse judoka Elmond die om een plekje in de finale moet strijden. Dochter Margot kan het zich nog herinneren dat vader deze sport ook op een behoorlijk niveau heeft beoefend. Hey maar toen pa ja, die, die had toch ook de zwarte band? Hoe ja, zat dat? Ja, de, en uh, de eerste den heette dat. En dat was destijds nog op de sportschool bij G. Koning. Ja, maar, daar zat toen de tijd toch uh, ik ook bij? Nee, dat was een Utrechtenaar. En die uh, was toen nog een jong jochie. En ik denk dat pa toen tweede of derde was van Nederland. Nu monden dicht, want judoka Elmond staat op de mat tegen Nakaya. En dat willen moeder en dochter niet missen. Het is nog niet zo gewonnen, katoen. Ja. Nu in aanval, krijg je straf voor passief. U uh, Ja, ja, ja, ja! ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Goede inzet. Oh, oh, oh, had hem over zijn schouder moeten gooien. Toen was hij op de mat gekomen. De strijd is na vier minuten onbeslist. Dus maar go. Wat nu? Hier kool de scoren, dus wie nou de eerste score maakt. Ik ben blij dat dat geen 24 uur duurt. Even die Yuka, kom maar. En dan gaat vlak voor het einde van de wedstrijd de telefoon van Margot, de Je de ploeg, wil vanavond weer spelen. Wat zal ik er net altijd op het spannendste wat is hier bellen? Met Margot. Kunnen wij vanavond spelen? Ja hoor, dat kan. Gelukkig. Kort gesprek, snel weer ophangen en met de ogen naar de beeldbuizen. Nou, ja, jammer. Ik Denk dat ze de Japanese... Uh... Denk ik ook. Ja, nou, jammer. Jammer, goed gedaan. Hey, dames, zullen we er nog eentje nemen? Ja. Want vanavond moeten we nog... Uh... Dan spelen we niet met 12, maar met 24 ballen. Ja, oké, okay. dan zien we ze gewoon dubbel en dan winnen we geheid. Zeven uur vanavond. Okay. wordt dan gezellig, Joris Kreugel elke dag te horen met de oranje soap vanaf de Wilkeplas in Maarsen. Ik heb hem geloof ik al twintig keer aangekondigd in de ochtend. Ed van de band, maar hij was steeds zoek. Waar stop je je altijd, Ed? Nou, ik ben zeker niet zoeken, Felix. Maar <laughs> <laughs> in tegendeel, ik zit soms tot drie uur s'nachts. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja, ja. Uh, vakantiewerk, hè? Ja, zo is dat. Nee, maar de openingsceremonie, dat was bijvoorbeeld pas drie uur terug in het hotel. En dat soort uh, dingen. Dus uh, ja. ja, dan uh, moet men maar een, een beter schema maken van uh, waar hey, ik zit. rustig aan, rustig aan. We gaan een uh, ja. padenspoor doen. We gaan springen. Ja. Dat hoort bij Yves. Ik ben spannend. Maar goed, wij zijn hier bij het laatste onderdeel van eventing. Dat bestaat uit de dressuur en de cross country die gisteren geweest is. En dan vandaag het afsluitende springen. En we hopen dat we vanmiddag voor de individuele medailles waar de beste 25 uit het programma van de ochtend... dat terecht zijn, dat we daar nog twee Nederlanders in hebben. Tim Lips gaat zo dadelijk rijden. En ook Andrew Heffernan, dat zijn de twee enigen die we nog over hebben... van het Nederlands drietal, dat gisteren nog in de cross country startte. Want Elene Penn die haalde het jammer genoeg niet. Formeel gaat het de is in als een val van de ruiter. Maar bij de hindernis 18, daar ja, kreeg ze onbalans op het paard. Kwam uit het zadel. Hing aan de hals van het paard gedurende zo'n 15 seconden. Maar kon niet meer terugkomen in het zadel. Moest toen afstijgen en dat betekende eliminatie. Maar Tim Lips en Heffernan die kunnen nog een beetje de eer van ons land proberen te, terug te halen. Straks in deze wedstrijd en hopelijk ook nog vanmiddag. London 2012. Het Olympisch Nieuwsoverzicht. Elisabeth Willebroort, ze plaatste zich al voor de kwartfinales. Ze haar eerste twee partijen op Ippon. Guillaume Elmond werd uitgeschakeld in zijn eerste partij. Hij verloor zijn wedstrijd op de keuze van de scheidsrechters. Elmond was in zijn eerste wedstrijd aan alle kanten ingetaped. Dat, ja, dat was nodig. zeker nodig. Maar zonder dat tape en al de fysio's hier zou ik niet op de mat kunnen staan. En ik stond heel goed. En kwam er net allemaal niet goed uit... In het zwembad werden er weer flink wat series gezwommen met Nederlanders. Zoals bijvoorbeeld op het koningsnummer De 100 Meter Vrije Slag. Bob van der Tak. Sebastian Verschuren heeft zich overtuigend geplaatst voor de halve finale op het Koningsnummer. Kwam tot een tijd van morgen van 48-37. tiende boven zijn persoonlijk record. Behoorlijk hard dus voor in de ochtend. In totaal betekent het de derde tijd. En dus gaat Verschuren vanavond proberen te doen wat hem op de 200 meter vrije zag. Niet lukte, namelijk doorstoten tot in de finale. De is dus... Hebben ook een tweede wedstrijd gewonnen. Japan werd met 3-2 verslagen. Kim Lammers maakte wederom twee doelpunten. In de eerste Olympische Spelen heeft ze al vier treffers op haar naam. Als je er acht jaar moet wachten, hè, dan, dan, dan, dan, dan moet je er ook wel een feestje van maken. Ja, nee, het is mooi. Uh, uh, dit, dit is... Uh... Wat ik natuurlijk ook graag wil als spits en uh, ik krijg de balletjes lekker. Ik had er misschien wel die ook al die eerste kans om te maken. En die andere, dat scheelde ook niet veel, maar uh, nee, deze twee zaten er alsnog lekker in en ook weer belangrijk, want uh, we kregen het nog even lastig op het einde. Dat was Kim Lammers. Zometeen de reactie van bondscoach Max Callas. De roeiekeep had mooie resultaten op de baan van Eton. De vrouwen Holland 8 plaatsten zich via de herkansingen voor de finale. En lichte dubbel 2 Rianne Sigmond en Maike Het drongen ook via de herkansingen door tot de volgende ronde. Zij wonnen hun race en staan nu in de halve finales. Voor het duo Inge Jansen en Ellen Hogewerf zit het toernooi erop. De dubbel 2 werd in de herkansingen uitgeschakeld. Bob, Bob, Bob, Bob. Nog even naar Bob van het dak over het zwemmen. Ja, want jullie hadden wel erg veel last van haast. Want ik wilde ook nog vertellen over die andere Nederlander die uh, vanmorgen gezwommen heeft. Lennart Stekelenburg. Hem verging het minder goed dan uh, Sebastiaan Verschuren. Stekelenburg uh, ging stuk op de laatste meters van de 200 meter schoolslag. En kwam tot een tijd van 2.18.02. Zo'n zeventiende boven zijn persoonlijk record. En dat is gewoon niet goed. Overal de achttiende tijd. En dus werd Stekelenburg uitgeschakeld in de series. Net als eerder op de 100 meter schoolslag. Ben je klaar, Bob? helemaal <laughs> Zo Zo Say our love will always be this way on summer night. in Faithful en is Zwergissen. Twee wedstrijden gespeeld, twee gewonnen. Dus een 100% score voor de hockeysters. Na België werd vanmorgen Japan aan de zegenkar gebonden. Wat een mooie zin. De wedstrijd werd al om half negen gespeeld. Dat betekende dus vroeg opstaan voor de ploeg. Ons coach Mark Callas. Vijf uur, de wekker stond om vijf uur uh, uh, s'nachts. Uh, douche, de poetsen, ontbijten. en is uh, ja, een beetje vreemd. Hè? Loop loopt door de dorp heen dat... Uh... I, I, niemand, is, niemand is wakker, we houden mensen een beetje aan het schoonmaken zijn. Dus, uh, het was vreemd, maar er is, is geen nieuwe ervaring. We hebben die er al meegemaakt Dus uh, wat dat betreft, uh, als, je, als je eenmaal wakker bent, ben je wakker. Dus dat is geen punt. Ja, de, de slaap hoeft ook niet uit de ogen gevreven te worden gezien jullie beginnen. Hè? Want dat was flitsend uh, tegen Japan. Ja, het was heel goed begint. Uh, van de Ongolf had mooie, mooie kansen mooie kansen. Uh, ook het begin van de tweede helft. Maar... Ja, vanaf daaruit uh, zag ons niet wel behoorlijk ver, ver weg. En, um, ja, ik noem het net gewoon geen machtzucht. Uh, ik, weet, ik weet niet of dat zo is, maar dat leek van de kant. Weet je, dat mm, komt goed, maak ik een zo over. En, uh, we verloren een beetje onze uh, agressiviteit. Uh, dat was wel zichtbaar. Je, je speelt uh, de eerste wedstrijd tegen België. Uh... Op de ranglijst van de wereld de zwakste tegenstander. Dan heb je Japan, twee wedstrijden waarvan iedereen zegt: Nou ja, die win je wel. Uh, maar ook een mooie, mooie start van een Olympisch toernooi, hè, om in het toernooi te groeien. Ja, en nee. Ja, omdat. Uh, dat zijn zo bij haar mooie potjes. Alleen, um, we spreken tegen twee teams dat uh, eigenlijk. Uh, ja, hun doel is uh, om ze te stoppen en niet zozeer aan te vallen. En wij, het is heel lastig wanneer je moet je elke wedstrijd alles doen in de spellen om de spel te maken. Uh, dat kost heel veel energie en je moet heel scherp zijn. Um, en uh, gedurende en, en wedstrijd is dat verdomd lastig. En dat was vandaag het geval. Het typerende was we waren met 10 mensen er nog voor En uh, Japan stond nog steeds met 10 mensen op de Middelland niet in de raad komen. En, uh, nou, daar moeten we leren mee omgaan. We zijn daarmee bezig. We zijn daar ook stappen in gemaakt. Alleen um, dat heb je nodig dat je skills niveau hoog is, dat je elke pas en elke aanname iemand bereikt en er wordt gestopt. En dat was vandaag bij vlaggen niet het geval. En uh, ja, dan moet je bij andere vatgrond tappen. En uh, we bleven maar hameren op dingen die eigenlijk vandaag niet, niet, niet waren. En, uh, en dus ja, we, we kozen verkeerde de weg, zeg maar. Had je dat van tevoren ook, ook zo ingeschat, dat je zo hard moest werken voor, voor de punten tegen België en Japan? Ja zeker. En de wedstrijd tegen China is het nog, nog harder. Dus, uh... ja, want dan, ja, het is misschien een beetje minachtend ten opzichte van België en Japan, maar dan begint het echte grote werk natuurlijk, de wedstrijd tegen China. Nou, de, de dat is niet waar. De België hebben we gewoon vier keer gespeeld in, in Nederland. En, uh, en we hebben echt uh, respect voor de Belgen. Uh, Japan hebben we gespeeld in de Champions Trophy in Rosario... aan het begin van het jaar. En wonen we toen 4-0, maar was een vroom lastige wedstrijd. Uh... Ze hadden gewoon acht corners toen, We je maar één corner had in die Japan. Dus dat was ook heel lastig. En, uh, ja, vandaag had je niet één corner. Nee, uh, extreme demanddekking. En, en, en dus, dus we wisten dat de cent teams eigenlijk uh, hun, hun huid duur verkopen. En het lijkt dat dat hun doel alleen maar is. En als misschien iets te, te volle haalt, uh, iets te, te halen vol. Ja, doe maar daar wel, daarbij. Maar niet verhoren. zeg maar. Eerst je hard duur verkopen en daarna gewoon iets proberen van, van te maken. En wij nemen risico's en dat, dat vinden we lekker om te doen. En Alleen daar moet je goed zijn. En, en, we waren vandaag goed bij vlagen. Maar vlagen heel matig en, en dat, is, dat is de les met name. Maar het is, het is wel lekker om zes punten mee te nemen uit die eerste twee wedstrijden. Ja, het is heerlijk. Het is heerlijk. Je zit er gewoon zes punten in, in de pool en uh, laat die anderen gewoon vandaag gesproken. Als... Punten zie, ...zien we het schip gewoon maar bij hem gewoon strand, maar we hebben zes punten uit mogelijk zes punten. Dus weet je, als coach wil ik graag altijd winnen en heel goed spelen. dat het publiek staat, dan weet je dat wij ongelooflijk opgewonden raken voor onze meiden. Uh, maar... Uh, Over het ja, spel ben je nog niet blij? Nee, dat, dat niet blij. Vandaag was, ben ik blij voor de winst, met de winst. Alleen het spel is er vooruit vatbaar. Maar... Uh, die Duitsers zijn niet de enige die in het toernooi gewoon groeien. Dus we gaan ook groeien in het toernooi. Dus uh, dat komt helemaal goed. Oké, okay, we wachten het af tegen China over twee dagen. Graag, graag. Voor Judoka Guillaume Elmond zit het toernooi erop. Hij verloos een eerste partij in de eerste ronde op vlaggetjes. De scheidsrechters wezen unaniem zijn Franse tegenstander aan als winnaar. Theo Plachard sprak met Elmond. Guillaume, hoe goed of hoe slecht was je vandaag? Ik was uh, conditioneel erg in vorm. Dat merkte ik ook. En het ging uh, heel goed. Alleen nou, ik kwam even net iets te veel achter en uh, daardoor uh, verloor ik de partij qua initiatief. Dus uh, ja, dan verloor ik ook vlaggetjes. Vond je de beslissing terecht? Was het niet 2-1 voor jou of voor hem? Geen 3-0? Uh, ik, ik dacht eerder 2-1, maar uh, ik heb dus heel veel rare dingen zien doen uh, op dit toernooi. Dus ja, uh, 3-0 is oké. Okay. Je ja. komt als een soort uh, oorlogsinvalide op de mat. Allemaal tape overal uh, waar het kan. Er zit tape. Ja. Was het nodig? Ja, dat was zeker nodig. Want zonder tape en uh, al de visio's hier zou ik niet op de mat kunnen staan. En ik stond heel goed. Alleen, het kwam er net allemaal niet goed uit. Dus, uh... Je hebt wel eens gezegd, dit is de slechtste voorbereiding ooit op een uh, groot toernooi. Ja, ja, klopt. Ja. Maar uh, ondanks dat, vond ik, ik voelde me wel heel goed en heel fit. Ik zag hem steeds moeier worden. En ik bleef fit. Dus ja, dat, dat was wel goed. Alleen, uh, hij had net in het begin iets meer gedaan, waardoor hij won. Heb jij de dag van gisteren snel van je af kunnen schudden? Nee, nee, nee, nee. Dat neem je gewoon mee. En uh, dat bouw je mee verder. Ja, dus ja. vandaag is het uh, voor Dex hetzelfde verhaal. Hè? Ja, denk het wel, ja. Hoe ga jij nu uh, verder, Dex? Uh, Guillaume? Uh, heel lang rust nemen. Heel lang. Even mijn lichaam helemaal laten herstellen en dan weer uh, de mat op. En dan in de klasse tot 90 kilo, zien we je dan terug? Ja, dit was de laatste keer tot 81 kilo. Dat dus, van, wel. dus van dat vreselijke gewicht maken ben je in elk geval af. Ja, ja klopt ja. Sterker vandaag. Dank je wel. Ja, Ed van der Bent, die wacht met het springen bij eventing. Ed, je bent niet boos op mij, mag ik hopen. Totaal niet. Nee hoor. Nee, ik ben vooral in de middagen en ook een stukje van de avonden. Maar de komende tijd heel veel mooie Die dressuren springen. Nog maar eerst nog het slot van de Eventing met nu een oranje jasje. En dat betekent Tim Lips de eerste van de twee Nederlandse ruiters hier van de Eventing... die aan dit laatste onderdeel deelneemt. En zou hij er slagen om nog zich te rijden bij de beste 25 van deze ochtend? Dat telt voor de 10 medailles. Want dan mag hij nog een tweede ronde rijden vanmiddag voor de individuele medailles. We gaan zeker niet voor een podiumplek. Maar in ieder geval wil hij met zijn on Carlos, dat 16-jarige ruin... Paard op een behoorlijke leeftijd en uh, wil hij natuurlijk nog een mooie prestatie neerzetten. Hij heeft uh, gisteren in de die hij die foutloos gereden. Alleen had hij uh, zo'n uh, 50 seconden boven de optimale tijd van 10 minuten over het parcours van 5,5 kilometer ruim. En hij is inmiddels... Nee, daar maakt hij een foutje. Wou ik net zeggen, is hij nog altijd foutloos in dit parcours. Maar daar maakt hij op hindernis 8 van de totaal. 12... 12 hindernissen met 16 sprongen. Maakt hij een fout? Dat is een okser. Een okser is een hoogbreedte sprong Met een gedeelte aan de voorzijde. En dan op zo'n anderhalve meter daarachter nog een, een balk. En uh, die voorste ging eraf. Nu gaat hij naar de triple bar. Dat is een hindernis die is gebouwd in de vorm van de sprong. Dus 80 centimeter aan de basis. En dan achter is hij 1,20 meter. 20. En dan de driesprong. Die is gebaseerd op Stonehenge. Want is natuurlijk heel veel elementen uit Groot-Brittannië. Zie je hier terug. En op het eerste element daar van de okser maakte hij een fout. En dat betekent acht strafpunten. En ik denk dat hem dat geen plaatsen oplevert bij de beste 25. Dus ik denk dat we vanmiddag terug, niet terugzien. Dat gaat misschien nog wel gelden voor Andrew Heffernan. Het klinkt Engels, het is ook Engels, maar hij heeft een Nederlands paspoort. Die rijdt met het zeer jonge paard, het jongste paard uit het veld, Milstheim Corolla. En ik denk dat dat is over zo'n minuutje of 25. Ed van de moment hij uh, is te horen op de Radio 1 Sportzomer. Jij was wat vergeten, thuis. Filmen. Ja, ik krijg net een sms'je van mijn moeder. Zeg, wie doet de tuin en de planten? Toen dacht ik, oh ja. ja ik uh, heb wel een idee. De gebroeders Elmend. Uh, ja, die hebben we alle tijd. Eén ja. van die twee. <laughs> daar, daar, vind je, daar vind je wel wat leuks aan. Ja, nee, daar mag ik niet meer over beginnen. Dan wordt uh, Theo boos, geloof ik. Goed, uh, dit is uh, de tijd voor de wisseling van de wacht. Bij ons, achter ons staan zelfs, totaal voorbereid, uh, de twee collega's. Jack van Gelder En Jurgen. Je staat er wel. Ja, okay. Wat mij betreft. Oh, misschien Jack gaat volgende week naar huis. Misschien kan hij mijn planten doen. Ja, ik wil. Weet... Toch? Jullie wonen niet zo ver ja, van elkaar. Kom Ja. Oh, Oké. Okay. Ja. Okay. Heren, ga zitten. <laughs> okay. Zometeen Jurgen en Jack. En we gaan verder met Sportzomer. Zo. Nog 200 meter en daar gaan we. Janne Vos aanzetten. De Russin is geklopt. klop. Armin Stedt in het wiel. Komt Armin Stetter er nog overheen of klopt ze er niet overheen? Maar Janne Vos gaat door. Gaat door. Pak die Olympische titel. Doe het gewoon. Ze heeft hem. Olympisch goud voor Marjanne Vos. Geweldig. De Nederlandse heeft hem. Tot en met 12 augustus Londen 2012. Hier was het om te doen hè. Oh ja. Nu is het nog gelukt ook. Volg de Olympische Spelen van dag tot dag bij de Radio 1 Sportshow. Kromen met Joyo, het geheime wapen van Nederland op Radio 1.